met Marja. Uh, eindelijk is het goed gegaan. Ja. We begonnen al met je, met je, met je nummer. <laughs> Crying in the Chapel. Dus, uh... Oh, dat ben je vroeg. <laughs> ja, toch? Ja. ja, hebben we dat nee. gehad? Nee, nee, nee hoor, we gaan hem straks nog een keertje draaien. Dus, Oké. Okay. Uh, uh, je, uh, je bent een hele actieve vrijwilliger. Uh, ja, serge. Ze. Ja, uh, waar waren allemaal... <laughs> Ik, ik vind het normaal hoor, eerlijk gezegd, als je lichamelijk en fysiek in staat bent om dingen te doen, moet je het altijd laten. Dat heb je van, van kind of aan meegekregen. Ja, ja want je bent heel, als kind al, was je al heel actief hè, met, uh, met dingen. Ja, het werd door, met de papen heb de Mijn moeder was uh, lid van onderling hulpbetoon. Uh -huh. En uh, vandaar uit uh, deze allemaal, maar dat werd nooit... Uh, aan de grote klok gingen, dat, dat ging gewoon vanzelf. En omdat ja. ik de oudste was uit een gezin van zeven, eh, kreeg je daar wel eens wat van mee natuurlijk. Ja. En je doet ook ontzettend veel voor de kerk, hè? Waarom, uh, waarom de kerk? Ja, waarom de kerk? Waarom kiest iemand voor voetballen? En waarom kiest iemand voor schaken of dammen? Ja. Het, het, het, het, het, het begon al met, met, met het, het zaagclubje. Dat was toen nog in, in, in, in, in, hoe heet dat daar ook? Naar die oude kerk. En, en ja, daar kom je, dan kom je mensen tegen, dan praat je. En dan ging je zonder school. Want mijn moeder vond het belangrijk, zonderschool. school. En dan was ik altijd het afgelopen was. Want dan kon ik gauw door naar het voetbal en het eerste. Ja. Dan was ik net op tijd. Ja, uite, je ja, hebt ook, ook heel veel voor Zandvoort Meeuwen gedaan, hè? Uh, ja. En wat heb je daar allemaal gedaan? <laughs> ja, Nou, kijk, weet je wat dus om te beginnen wil ik me niet op mijn borst slaan, want met mij zijn er nog vele anderen die ook heel veel werk doen. Maar uh, ja, ik ben daar natuurlijk begonnen als uh, welp, want toen ging een welp. Uh -huh. En daarna ben ik, groei je door en dan kom je op een gegeven moment van, hé, hey, ik zie dat anders en dan ga je een, een trainerscursus volgen. En toen had je nog toen de tijd het A, B, C en D diploma... En tegenwoordig is het oefenmeester 1, 2 en 3. Nou, en ik heb nog uh, oefenmeester B gehaald. Dus dan mocht je nog uh, amateurs trainen. Okay. Nou, en zo is dat gegroeid. En, en ja, dan krijg je op een gegeven moment als je zelf niet meer in het eerste zit, dan kom je in een vierde team terecht. En dat, ja, dat zijn allemaal uh, jongens die uh, ook uh, voetbal hebben. En het uh, geschitterende mooie jaren had. Was je erg goed nou, met en... voetballen? Wat zeg jij? Was je erg goed met voetballen? Ja, wat is goed? Dat is aan anderen om dat te beoordelen. Het enige wat ik wel weet is, uh, ik stond meestal uh, rechtsbek. Maar als het nodig was, kon ik ook linksbek. Want ik was tweebenig, uh -huh. waarbij mijn rechterbeen natuurlijk wel de beste was. Uh -huh. en, uh, nou ja, en dan jaren gezaalvoetbal. Je had hier een zaalvoetbal rooien, elk jaar. Nou, daar heb ik zo'n 15 keren meegedaan. Dat vind ik dan leuk. Dat zijn uitdagingen. 50 keer. Een aantal keren gewonnen met uh, Rinko. Nou, mooi. Ik noemde het uit een garagebedrijf, die sponsorde. Ja. Van alle uh, uh, vrijwilligerswerk wat je doet, welke vind je het leukst om te doen? Heb je een voorkeur? Uh, nou, op dit moment... Uh, maar, uh, ze zeggen altijd, wat je het laatst doet is het leukste. Hè? Uh, dat voor die kerk met het verhuur van het jeugdhuis... waarin je ook weer heel veel mensen tegenkomt... Uh -huh. die, die komen huren voor een verjaardag. of voor een, voor een feestje of wat dan ook. Ja, dat vind ik weer leuk. En dan, dan alles erom. En het zijn natuurlijk bijna allemaal Zandvoorders. Ja, en daarvan ken ik er natuurlijk heel veel. Ja. En je bent een geboren en getogen Zandvoorder, hè? Ja, we zijn geboren en getogen. Mooi. <laughs> maar de hele familie trouwens hoor. Uh, Ik moet wel zeggen, van mijn moeders kant. Hè. Ja, ja. Mijn vader was een Amsterdammer, was een Jordanees. Die kwam uit de Jordaan. Oké, okay, mooi. En uh, mijn uh, maar, uh, hij kwam hier al in, uh, wat was het, 48, was hij hier al. Dus, ja, die is hier heel lang geweest. Hij was uh, behanger en stofferig van zijn vak. Dat was toen nog een vak. Ja. In de school, waar je dat kon leren. Ja. Dat, uh... en, en, en, en ja, voor deze de, ach, je rommelt maar een man heen. En je steekt een heleboel dingen op. En ik stond natuurlijk open. Ik ben natuurlijk van de generatie... die vanuit de blauwe tram... Hè, dat je toen op Zandvoort... Uh -huh. Zandvoort halfweg Amsterdam... en uh, daar leerde je van je vader al... als er een oudere mevrouw of meneer kwam... dan moest je opstaan. Ja. En anders werd het je thuis wel even... mijn vader corrigeerde, nooit in het openbaar. Maar dan waren we thuis... en dan werd je wel even op je nummer gezet. Ja, ja, ja. En ik ben natuurlijk van de generatie van de gasmuntjes... En van elektriciteitsmuntjes, want dat, dat wij werden zaterdag we gedoest in, in een zinken tijl in de keuken. Nee. De eerste drie, en dan werd het water verschoond. En dan waren de volgende drie in de beurt. Ja, <lacht> mooi hè? Ja, ze zeggen eens, armoe houd je eerlijk. Nou, wij hadden geen armoe, maar we hadden het beslist niet rijk. Nee. En, en het raar is, het doet het zo weer over. Ja, heb je leuke jeugd gehad? Ja, ik heb een schitterende jeugd gehad. Ik kan niet anders zeggen. Maar ik heb natuurlijk het geluk gehad... door altijd wel veel mensen tegen te komen... die om de ene reden wat in je zagen... en die uh, het zijn met sponsoring... of het zijn met hulp... of het zijn met... ook Ik, ik kan rustig zeggen dat ik overal binnen mag komen. Nou, mooi zo. Nou, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Want je bent ook vrijwilliger bij Nieuw Unicum? Ja. En wat doe je daar? Daar uh, hebben we een uh, soort kookstudio... En dan komen mensen binnen. Een week van tevoren, met z'n allen, bepalen we dan wat we die vrijdagochtend gaan eten. En dat is dan om twaalf uur. En uh, aan de hand daarvan. Uh, uh, oh, ik moet. het uh, ogenblik, uh, Mijn vrouw die zegt wat, en dan moet ik even naar de keuken. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. ja, we hebben namelijk alle twee corona gehad. Ja. En uh, ja, mijn vrouw heeft hem zwaarder gehad dan ik. Dus ik mag alweer wat doen. Ik mag alweer een uurtje weg. En zij, zeggen, ik, ze kan niet. Ik kan gewoon totaal niet. Met een kwartier, twintig minuten, en dan is de energie op. Ja. En dan moet ze... Dan moet ze hoger liggen. Ja. Dus, uh, ja, dat is uh, vervelend. Maar het is niet anders. Ja, ja het is een zitten. <laughs> maar bij die... Uh, om, om bij de kerk, nou ja, daar hebben we... Uh, bijvoorbeeld die actie van, uh, van de berg hebben we omarmd en elke maandagochtend uh, lopen wij rondom de kerk alle peuken op te ruimen ja. en alle, alle, alle stokjes, patat en dat soort zaken, want je merkt wel dat de mensen wel steeds slordiger worden hoor ja, hè? en als je erop aanspreekt dan uh, nou, je krijgt nog net geen knal voor je hartjes. Ja, ze worden er niet blij van. Nee, nee. Ja, ja, aan de andere kant. Het zal wel weer een fase zijn dat uh, dat, dat ook allemaal wel weer beter zal worden. Ja. De corona heeft er natuurlijk wel ingehakt. Ja. We Teun, ik beter. moet uh, helaas uh, gaan uh, afsluiten in verband ja. met de tijd. Ja. Um, je hebt aangevraagd uh, Crying in the Chapel van uh, Elvis Presley. Uh, heeft dat ja. een bepaalde betekenis voor je? Uh, ja, in zoverre. Wij sliepen met z'n zes op één kamer... Drie stapelbedden en een van mijn broers, Peter, die, had, uh, uh, uh, die was een Elvis-fan. En elke zondagochtend om zeven uur zetten hij alle platen van Elvis op. En uh, dat is dus automatisch. En een van die platen die, ik, uh, die hij opstelt was Kraai in de Chapel. Die vond ik mooi. En dat geeft een hele mooie herinnering aan mijn jeugd. Ja, nou. Dus ja. zo is dat eigenlijk. Uh, en daarna ben ik Elvis-fan geworden. Worden. Ja. Dat ja, kan dat ook als dat niet anders dan, hè? Nee, zo gaat het. Tuin, heel erg bedankt voor het interview. En uh, we zien je vast wel in het dorp weer. Ja, dat denk ik ook. Ja, dan okay. We komen elkaar tegen. We komen elkaar tegen. Bedankt, hè? Oké. Okay. Ja, dankjewel. Hoi.